Bladzijde 26, het Bargo, het shma en de bijbehorende zegeningen. Bargo, het Adonai, hamevorach. Antwoord. Baruch Adonai am voraach leolam vaed. Antwoord Gazan. Baruch Adonai am voraach leolam vaed.